De uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend... bier en Mevrouw Hertebak, u woont in een flat van de Verenigde Adembedrijven de voor morgen, ja? U kunt er wat niet uit, zegt u? De deur niet? Oh, door de storm. U kunt de deur naar de galerij niet openkrijgen van de storm. Goh, wat romantisch, hè? Vindt u niet? Nou, ik wel, hoor. In zo'n modern flatje, kom nou... Moeten je zich voorstellen hoeveel berekeningen daarom te pas zijn gekomen. Alleen al die enge slaapkamertjes. Precies voldoende kubieke meter zuurstof om in niet in te stikken. En de man die dat malle keukentje ontworpen heeft. Nou die heeft meer aan de logaritmetafel dan een lekker etenste. te denken hoor. Mensen het is toch heerlijk. Dat we dan overal aan gedacht hebben. En alles precies uitgerekend. En hoei. Daar komt dan even Jan de Wind. En mevrouwtje Hertenbak kan haar huisje niet uit. Wat zegt u? Ja hè? Wat? Wat u moet doen? Maar mijn lieve mensje, ga toch heerlijk een dagje Nova Semblaadje zitten spelen? Wat? Nee, Nova Semblaadje, overwinteren. Gewoon binnen in dat benauwde kamertje op de grond gaan zitten... deken om je schouders, oorlam erbij, doos bonbons, goed damesblad... en laat de beer maar brullen, hè? He? Ja, heerlijk toch zeker? Wat zegt u? Heemskerk zo raar opgekeken hebben als u zo zag zitten? Mevrouwtje, de man zou er een moord voor hebben gedaan, dacht u niet? Ja, veel plezier, hoor. Dij. Zo. En dat is dan vanmorgen al flat nummer 7 daar... die de geschiedenis zit te vervalsen. Ja, ja, ja. En weet je wat het ergste is? Relaties. Mensen. Mensen die je kennen. Daar kom je helemaal nooit meer af, zeg. Oeh. Goedemorgen. Morgen, meneer Wils. Morgen. Ja, ze bedoelen het allemaal goed, hoor. Ze willen je er allemaal afhelpen. En daarom wordt het steeds erger. Oeh. Zeg, wat heb je? Pijntje. Pijntje waar? In mijn lichaam, in mijn, lichaam, mijn rugzijde, rugzijde van het lichaam. In mijn daar, in mijn hier, vlak boven mijn, hoe heet het, mijn, mijn, mijn portemonnee. Hier, auw! Ja, dankjewel hoor. Laat jij me dan nog even aankomen ook. Waarom niet? Jo, maar moet je daar dan niet eens naar laten kijken? Daar, daar, daar, daar heb je de brein. Er begint de brein. Ja, maar... Nee, stil maar, zeg het maar niet eens. Ik heb er nog zat. Wat? Adressen voor mijn pijntjes van relaties. Adressen voor relaties voor mijn pijntjes. In mijn hier, maar daar, auw! Want dat is het echt hoor. Niet het pijntje. Oh, oh, oh. Niet het pijntje als pijntje. Dat is de moeite, maar dat doen we niet waard. Nee, de adressen van relaties voor je pijntjes. Die doe je de das om. Je zakenrelaties. Doe die. Is dat een zakenrelatie? Doe me eens, even de oudste. Daar deed ik al zaken mee in Pakweg in 1939. Oh, toen zijn jullie getrouwd. Getrouwd, hoe kom je daar dan mee? Ik ben getrouwd. Met... Oh, ja, dat is... nee, dat is waar. Ja, ja, daar ben ik door... toen mee getrouwd met die meid. Ja, ja, ja, Dat ja. kan ik nooit onthouden dit jaar, hè. Waar had ik het over? Over adressjes van je relaties voor je pijntjes, dacht ik. Ja, ja, even daar, hier. Oeh! Dan moet je er dan nog even mee naar die en die stappen. Dat zeggen ze dan, hè. En Ga maar, want dat kost je een cliënt, hoor. Ze lopen zo naar de concurrentie. Doemi. Loop naar de concurrentie? Doemi, wat dacht je? Die heb ik al sinds 39 als cliënt. Maar huis, dat ze... Nee, sorry, nee. Dat is weer het huwelijk dus. Nee, nee, nee. Dat ligt dan weer wat meer op het menselijke vlak. Daar liggen de dwangmiddelen nog gemakkelijk voor te grijpen. Dat is meteen zo van, nee, auw. Je kunt hoog of laag springen met je pijntje, maar het is... Nee, hoor, auw. Nee, hoor, auw. Maar waarom ga je dan niet naar de dokter? Daar, of ik mevrouw hoor. Hoe heet ze? Doemie? Ja, tante Lidia. Ja. Waarom ga je dan niet naar de dokter? Nogal een fijn adres. De dokter? Teus. Teus Walwater. Verschrikkelijke man. Iets verschrikkelijks. Wat denk je dat hij tegen me zegt? Geen idee. Hij zegt, ga eens rechtop staan. Ik zeg, ik, ik sta rechtop. Hij zegt, dan sta je scheef. Ik zeg, zo ze sta alles al binnen een half eeuw. Hij zegt, nou ja, dan, dan is dat het aannemerskwaaltje. Ik zeg, sinds wanneer staat een aannemerscheef? Hij zegt, ga dat maar eens in Pisa navragen. Ja? En wat heeft hij eraan gedaan? Dat vroeg ik ook. Ik zei, wat ga je eraan doen? Hij zei, ik niks. Maar als jij nou de volgende halve eeuw rechtop gaat lopen, dan maak je de kans, die sfeer. Nam je niet serieus? Neem niemand serieus. Dat zei ik nog. Ik zeg, wanneer neem jij je patiënt serieus eigenlijk? Hij zegt, zijn er klachten over mijn diagnose dan? Ik zeg, nou, ga die vraag maar eens achter de kerk stellen. <lacht> ja, niet waar. Die zwijgen stem toe. Ja. ja en wat zegt die vrouw ervan? Wat doe ik? Die zegt inderdaad. Ja, inderdaad. Recht op, au. Dag in dag, au. Recht op. Die meest onredelijke momenten. Recht op, au. En dan sta ik als een kaars. Nou ja, dan geef ik het maar op, hoor. Dan laat, ik nu, dan laat ik de kop maar hangen. Nou ja, ze bedoelt het goed, moet je maar denken. Ja, daar schiet ik wat bij op, zeg. Ze bedoelen het allemaal goed. Nee, weef vier... Dan zitten we bij de dames Peperplas op theevisite. Ach, goed, wat zoet. Zoet? Die bakkokend loog? Als die ketel slangen, venijnen en etmaal op de kaars heeft aan walmen, noem dat zoet, zeg. Dat brandt je het plus uit je keel. Dat etst je de blommen op het maagwandstelsel. De dames houden van een sterk bakje. Ja, de groeten aan een sterke bakje, zeg. Lekker warm uitdrinken meneer Van Bielers. Anders gaat de kracht eraf. Nou, dan denk je nog helemaal dat je daaps wordt, hoor. Of dat je de dwarsgebakken bols bliksem zit te slurpen, zeg. Of je gevulkaniseerd wordt. En nee, Veef? Het kind, je mag keer raaien. Wat die dan zegt, die zegt dan ijskoud. nee, ja, Maar dat hebben we het nou niet over, man. We hebben het over wat je met de dames Peperplas weer zat te debiteren. Au dat is ja. O, dat is ja. O, maar ou, hoe is het met je rug? Hoe houd je het in je mouwen hersens? Nou ja, jij zit alsmaar met je hand op je maag. Nee? Om, het, om, om het af te dempen. Om geen aanstoot te geven. Mijn maag even zegt. Dan rolt de ene krachtterm naar de andere door de gewelven. Als daar die stroomkokende lava naar beneden komt kolken. Menselijk. Omdat jij geen theeman bent, Ome Aug. Jij bent meer een koffieman. Ja. Meer een boneman dan een blarenman, zeg maar. Jij mag een boon worden als jij niet de blaren ervan krijgt van thee, zeg maar. Of zoiets, weet je wel. Maar dan in het culinair maatschappelijke dus dan, dus dan, hè? Dus. Ja, ja, ja, dus dan, ja, ja. En ik mag een bon worden waarom jij mij dan dus vraagt, hè, hoe het met mijn rug is. Als ik met mijn hand op mijn maag zit, door te beden. Hé, ja, waarachtig. Nou ja, je moet maar denken, de aarde is ook rond. Pardon? Wat is er nou weer voor overeenkomst tussen mij en de aarde? Ja, nee, jouw slag. Alleen misschien dat de aarde om zijn as draait en jij ermee mors. Ja, hoor, ja, tellen. bij de dames Peperplas uitgerekend, zeg, om al hoe is het met je rug in het bijzijn van mensen die zelf stijf staan van de kwaaltjes? Oh, ja? Yeah? Die, die hebben alles. Daar zijn medici van over de hele wereld naar komen kijken, zeg. Mensen die er hun reputatie aan waagden. En die waren ze dan meteen kwijt ook, zeg. Gevierde, ja. gevierde professoren die daar dan kwamen met het erg van... ...laat mij maar even. Nou, zeg. Die lopen nou nog de universiteit in dweilen. Ja, het zijn twee taaie tantetjes, hoor. De peperplassen, taai... Weet je dat ze in de levensverzekeringskringen ten voorbeeld worden gesteld aan al inhalige nabestaanden? Ja, zeg. En voor jou hadden ze ook een adresje, hè? begrijp ik? Ja. ja. Riemeren maken. Wie? Riemeren Killemaker. Dat madden ze niet, hè? Dat hadden ze niet, hè? Over smeerlapperij gesproken. Omdat jij daar niet in geloof, oma, ook okay. En zij wel, de dames. Ja. Dat zeiden ze nog. Ons pa heeft hij destijds ook zo goed geholpen, zeiden ze nog. Ja, ja, en ons pa is al een eeuw dood te begraven, even, even over geruststellend gesproken. Dan moet je vooral Paul ook er nog bij je hebben, zeg. Die jaagt je dan wel even helemaal de doodschie op je lijf. Oh, was Koener ook? Die, die doet een moord voor die meiden hun thee. Die drinkt dat bij liters. Die gebruikt dan als atleet zogenaamd geen doop. Ik zeg nou, dan zijn die doktoren zeker blind... want volgens mij moeten bij jou de theebladen erop drijven... Ja, zeg, en toen zegt Koen. Morgen, chef, morgen, Lijn. Morgen, Paul. Over toen met de peperplasjes, man. Toen die meiden me net hadden verteld. hoe die meneer Killermaker ons paard graf in had gestreken. En dan moet jij nodig nog eens over de hemel beginnen, man. Ja, maar dat staat nog maar te besien, allemaal. Ja, chef, sorry. Ik had het over s'mans geneeskrachten. Ja. Ik zei dat er meer dingen tussen hemel en aarde zijn dan wij kunnen vermoeden, ja. Ja, zweverig gedoen. Tussen hemel en aarde, Paul, ordinair kwakzalverij, man, dat heb je gezien. Vertel het maar aan te Helle. Ah, heel wat afgedokterd met de chef zijn rug, Lien. Maar ja, de chef wantrouwt dat soort zaken voorbij het reëel tastbaar, hè. En dan krijg je dat. Dan krijg je wat? Nou, dat hij versteef, hè, Alme hier. Die versteef heel zegt. dal, zeg. Ja, wonder. Als ik weet wat die Engert met ons spa heeft uitgevreten. En hij begint met allemaal die bibberhanden over mijn pijntje te strijken. En hij zegt met dat vreemde stemmetje... U voelt nu iets dimdelen. Ik voel een lauw, lauw dindelen. Tijd later. De verharrende spierenelen worden warm en verzoepelen. Ik, ik, ik voel er weer niks, geen haasje. Ah, ja, chef zijn geestkracht, lief. Zich verzetten tegen zich inbeelden dat het in plaats van te versoepelen... juist begon te verstijven, weet je wel. Inbeelden, Paul? Als jullie maar als een plank de auto in hebben moeten dragen. Nee, nee. Wat hij het Plank, zegt, die hebben we met zijn bovenlijf... door het open dak naar Fons moeten vervoeren, die knatwillig. Naar wie? Ja, relaties, weer ter helle adressen van relaties. Dan moet de nieuwe gemeentesecretaris natuurlijk net weer even voorbij komen. Jo Neteman, Jo van Poes, hè, Jo van Poes Neteman. Wat is er met jouw joh hè? Dat ik haal mijn schouders maar eens op tenminste dat probeer ik. Ja, nou, maar de willig verroerde geen knat, hoor, Lee. Ja, wij het jo uitgelegd, hè. En die meteen van jong rijden meteen naar Fons Mokerhoofd, hoor. Die man, die heeft Poes ook zo van het nagelbijt afgeholpen. Psychiater, hè, Fons. Werkt veel met hypnose. Ja, logisch gedacht, weer Paul. Om iemand die geen poot kan verroeren van het nagelbijten af te willen helpen. Nou, behandeling had anders wel resultaat, eventjes ze zwijgen over de behandeling, Pol Ter Helle, over hokkesprokes gesproken. dan gaat even iemand met een soort van halskettingje voor mijn neustas wiebelen. En daar moet ik me dan op concentreren... ...begeleid door een somber, ontspannen duur. Loslaten, onwannen. Tegen iemand die zo stijf is als een plank, zeggen... Ter... ...onwannen. Ja, maar ging het? Ja, chef viel meteen in een diepe hypnotische slaapling. <laughs> ha, die Paul. Chef viel meteen in een diepe hypnotische slaaplijn. Die toon. nou, sorry Paul, maar ik ben geen moment weg geweest, hoor. U snurkte, chef. Ja. Ik snuit, Ja, je lag je eigen plank door te zagen, zeg maar. Ja, kinderachtige goocheltruutjes, ja. Ja, nou, en toen zei Fons dus iets van... ...en als ik nu met de vingers knip, ontwaakt u en zijn de spieren totaal ons <laughs> Ja, ja. zegt, ja. en hij zei... Het. En oma avond die wordt wakker en die stapt van de divan. En die zegt zo in elkaar, zeg. Als een pudding of een weet ik viesigheid. Ja, kun zeg. Als iemand zijn spieren totaal aan het ontspannen aan ligt. En iemand dan in elkaar zegt. Ah, chef neemt de zaken wel eens wat al te letterlijk, Lien. Zo is de chef nou eenmaal. Ja, nou en ook voor ik wel hoor. Aan gaan heb ik een hekel. Zeg, en wat zei die dokter? Vals worden, giften gaan doen, ze fout niet willen erkennen. Ja, omdat jij hem uitnodigde zijn honorariën maar uit zijn eigen neus te toveren. Jazeker. Ik zeg, als je meer dan een kwartje uit je gleuf runnet, nou is het een brutale opdrijving van het specialistentarief. Dekker. Ah, niet helemaal terecht, overigens, chef. Zodra wij u thuis hadden afgeleverd, was u weer de oude, hoor ik van neef Eef. Ja, dankzij Tante zeg. Wat wil je? Ja, ja, ja, ja, toen geeft wel weer, ja. O ja? Wat heeft ze dan gedaan, zeg? Tante Lien, die zegt dan gewoon... Ja, ja, die zegt dan... er genoeg, toen wordt de genoegen. Ja, ja, ik bedoel... Ach ja, van die eenvoudige huismiddeltjes, hè. Ja, en dat helpt direct, Ja, onmiddellijk. nou, daar sta je even van te kijken, hoor. Ja, dat is verbazingwekkend, eerlijk, ja, ja. Zomaar in een, zeg. Waar je bij staat, ja. Voor je het weet. Gebeurd is het. En met dat lieve stemmetje, hè? Ja, laten we schuiven, de meid. <laughs> en wat zegt ze nou helemaal? R Raai je nooit met het lieve stemmetje. Och, stel je die hand. En klaar is, Kees. He? En allemachtig, ja. <laughs> nou, je zegt het zelf. Ah, ja, ik bedoel, stel je die hand tegen een zet, dan moet je nooit tegen een zeggen, hè. Dan nemen wij onmiddellijk aan, die heeft zo'n uitdaging bij bielzeg. En dan spannen wij even eigen handen op de spieren. En, wat jij? Ja, hè? wat ik? Ja, Paul, hè? Ja, het zal wel, chef. Terrell, hè? Nou ja, laat ook maar. Ik zal het wel weer gedaan hebben. Ja, chef, wat u tegen hebt, dat is die uh, enorme persoonlijkheid van u, chef. Huh? Ja, ja, ja. Zou je denken, Paul? Ja, wat dacht u, chef? <laughs> dat, dat ijzersterke karakter, hè? Dat, dat zit u soms gewoon in de weg, ja? Ja, ja, mogelijk, ja. best ga door, zeg. Hoor ik graag, zulke kritiek... Uh, geen, geen kritiek, chef, geen kritiek. Gewoon het constateren van een feit, hè. Dat, dat samengaan van en een unieke persoonlijkheid... en een formidabel karakter... plus ja. een stalen wilskras, chef. Ja. En dat dan tezamen, hè, ja. dacht je ook niet, kraap? Ja, zeker, Koen, zoals een ander een opgeblazen varken zou zijn, hè? Ja, nee, nee, we hebben het nou over mij even, zeg, hè. Ga door, Paul, ga Nou, door. kijk, dat is... Nou het type mens dat zich ja. eenvoudig door een ander niet kan laten helpen, chef? Ja, ja, ik geloof, Paul, dat ik je begrijp, ja. Ja, ja, net ja. zo min als dat je een opgeblazen varken ja. uit zijn hoofd praat... ...dat modder een sanitair artikel is, weet je wel? Ja. Die tour meer heel dom eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, bij Kees ook weer, Lien, met de chef dus, hè? Van hetzelfde laken Ja, die malle Kees, hè. Kees wie? K Kast. Kees Kast. Ja, dat is mijn, mijn trainerlin, Gediplomeerd ja. masseur ook, hè. Kees met uh, gouden handjes in, had kringen. Ja, en Kees met de hangende pootjes in aannemerskringen. Paul, hoor. Adresje weer te hellen. Van meneer Paul hier, verschrikkelijk zeg, van de smeerlap. Hij ah, chef, sorry, maar hij waarschuwt u nog, ja. hè, Kees. Hij zei nog, ik ga je even pijn doen, hoor, dikke. Ja, familiariteiten waar ik niet van gediend ben, Paul, met je dikke. Op de dag, <lacht> ik mijn nieuwe ziekenhuis moet gaan openen, te hellen in publiek verschijnen, heer commissaris de koningin, heer burgemeester... heer minister van Gezondheid, noem maar op... en dan levert meneer Kastje dat. Ja, wat deed hij dan? Me in mijn pijntje pakken. <lacht> Pak me recht in mijn pijntje even, meneer, zeg, met zijn hangende pootjes. Ja, dat ik hoor toch even een brul uit de onderwereld, zeg, Lien... Maar waar was jij dan? Ik? Oh, ik liep buiten even een sigaretje roken weet je wel. Voor alle zekerheid, zeg maar. Ja, over zekerheid gesproken. Rang, zeg. Recht in mijn pijntje. Rang. Ik dacht dat ik steer. Ik denk, ik ga door Ik crepeer of zoiets van een Ja, een normale massage, ja. Terwijl ik Kees assisteer even. Ik de chef met de schouders op tafel drukken. En Kees even met de handjes van happetap. Doet pijn even. Ze hebben een happetap. Ja, ouwe Paul. Van happetap, op oh man. Dat moet je vooral doen, zegt je. moet vooral een biels even happetap pijn doen. Nee, babe. Ja, dat toen hoor ik daar die noodkreet... en toen zie ik Kees en Koen hier hand in hand door het raam komen vliegen. <lacht> en dat die daar binnen, dat blijft maar brullen, dat... dan wil ik de GGD en de GVD even alarmeren. Dat ik, ik zeg voor alle zekerheid even, dan dus, dan even, dus eigenlijk... Dan ja, ja, ja, ja, ja, Kraap. sorry, maar Kees en ik kunnen tegen een stootje, hoor. Ja, nou ja, maar uh, voor oma Au kwam de hulp anders nog mooi op tijd, dacht ik, Koen, toch? Dacht je niet? Ach, oh, wat was je er zo erg aan toe? Ik! Die, die was aan het eind van zijn krachten, zeg. Die sting met zijn laatste krachten de deurposten uit de muur te scheuren. De rest van Kees' atelier had hij al vernield, namelijk. Ja, van de pijn... Van de pijn in mijn pijntje, een wielsweer. zo reageren wij. Wij moeten iets doen, wij kunnen niet leidzaam gaan zitten leiden. Wij zijn bezige mensen nou eenmaal. Ah, ja, handige lui, anders kraapt die broeders. Ja, zeer sympathiek ja. ook, hè, vooral dat menselijke, dat vaderlijke tegen zo'n wilde man. hè. Dat zo van, ach joh, wat heb je dan, wat zit het dan, laat kijken dan. Ja, de smeerlabbelen, wat zit het dan, laat kijken dan, dat ik zeg, daar, in mijn dame hier... En ik draai ze even mijn pijntje toe. Ja zeg, en met hetzelfde gebaar die kleine van rang met zijn spuitje in zijn pijntje. Oeps, zegt oma Au. Ibi waai weg. Ter helle op de dag dat ik mijn nieuwe ziekenhuis moet gaan helpen openen, zeg. Dan laat men mij er even twee keer in opnemen. Twee keer? Ja, ja. hij doet niet minder, hij. Twee keer, wat dacht je? Men doet niets half. Hè? Dan kom ik daarbij in, dat, in die ziekenfabriek. Ik denk, waar ben ik? Dan drinkt het op me door. Ik zeg, zuster, ik moet eruit. Ter helle. Ja, en wat zei ze? Ze zegt, zoete jongen, wees er gauw slapen, gaan. <lacht> en ze draait beeld de deur uit. Ik roep nog van grote grote zuster, ik heb deze tent gebouwd. Ze zegt, goed zo hoor, maar pas erop dat je hem niet meer afbreekt. Die sfeer. Ja, maar je zei dat je twee keer was opgenomen. Ja, dat wil je. Biers laat ze niet opsluiten. Ik hoor daar buiten, al de fanfare zegt dat ik denk, de brandtrap. Raam open, ik eruit. Zo je bed uit? Zo mijn bed uit, ben ik breuts. Ja, dat was zo'n raar gezicht, zegt Lien. En je ziet daar van boven van die gevels... zie je opeens iets vreemds beginnen te bollen. En dat komt dan langzaam naar beneden zakken langs die gevel. Heel gek. Ja, eh, waren op het punt de beterschap te onthullen, Lien. Gevelplastiek van Sjoerd Mollebak daar, hè, de beterschap. Wat de chef aanzag voor de brandtrap, abusiefelijk. De doek hing dus nog. De EHBO-vlag met name, hè? idee van de chef geweest, nog toepasselijk wel. Ja, de beterschap te hellen, hoor. Meneer Mollebak heeft weer een trapleertje bij elkaar gesoldeerd. De beterschap. Ja, zeg, en daar zegt de vrouw van meneer de minister, die zegt plechtig... ...en hiermee de open ik u. En ze trekt dan aan de touw en daar komt heel statig komt dat doek naar beneden... ...en dat blijft een halverwege op die bobbel hangen. En dan trekt zij nog maar eens en dan hoor je daarboven iets van... ...Christine zielen. Ja, hey, hoor, daar komt oma Aug even naar beneden, je keilers, zeg. Gewikkeld in de EHBO-vlag, notabene. Boem, ja, boem, ja. Ja, hoor, boven op mijn pijntje weer even. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ik ga dood, ik breek iets. Ja, hele consternatie erin, je begrijpt. Onhandig gezoek in die enorme vlag van... Uh, ...wat ligt daar, wat viel daar. Hè? Luid die nog dachten dat het een vogel was. Denk om zijn snavelmensen. Nerveus allemaal, hoor. Ja, en dan op ene, zeg, dan zie je oma Aug je hoofd zich uit de vlag wurmen. En dat roept dan... Welke gek was dat? Ja, en, uh, en dan meteen weer die twee handige broeders, Lien, hè, van... Uh, ...jejo, wat heb je dan? Waar zit het dan? Laat eens kijken dan. En hup, dan ging de chef het nieuwe ziekenhuis weer in, zeg. Ja, verschrikkelijk. aan aan een adembreven buurzikon, gewoon morgen. Huh? Ja? Huh? Ik geef hem je even. Ja, dank je buurzikon. Ja, meneer Henneman, sympathiek dat u even... ...mijn rug wacht, ja... U heeft het adresje van de heer Bos afzet. Ik de Westman de Westmanwachter, de kruidkundige van ik. Een mogelijke cliënt, grote grote meneer, maar mag ik u even een gunst wagen? De heer Gunst, daaruit met mijn pijtje. Ja.